Mozart 1790 Een hoorspel geschreven door Allard Schröder Regie Hans Kassenberg. Ja. Oh. Kom je luisteren hoe je ode aan de ontrouw klinkt? Maar bent u dat torwaard? Maar, oza, ik schrok rock dood, hè? Mm. Slecht geweten, Laponte? Ah, così così, va bene, va bene. Ecco, sono felice, hè? Dat er mensen zijn met nog beroerder geweten dan ik, Zo? Wie, normaal? Maar, ecco, guarda. Kijk maar eens in spiegelen en denk dan maar eens diep na, hè? Huh? Dat dat denk ik maar zit. Dat wordt toch echt niente. Maar che cosa, hè? Hoeveel pover Italiani zangers heeft u vandaag al even impossibili gemaakt? Ah, dat ik dit nog mag meemaken. De nobele abate da Ponte, die ook komt voor het stelletje Italiaanse kraaien en schorre nachtegalen van de hof over. Grazie mille. Hoe uh, heet het schatje dit keer? Het is toch niet onze Ferrarese? Hmm? Maar Als ik het niet dacht, hè. Dat geluurd en loerd door elk sleutel ratten. Ik weet nu eenmaal alles wat er in dit theater gebeurt. Dat ponte Alles. Ja. Zelfs de ratten kan ik bij naam. Ja. Maar, scusino, Gavisic. Wat bedoelde u daarnet met mijn ode aan de ontrouwen? Koosie van Toethe. Die opera van jou en van Mozart. Eh, bellissimo, hoor. Ode aan de rotstreek zou ook geen slechte titel zijn. Maar laat dat dan op de affiche zetten. Twee kerels die voor een handvol zilverlingen hun verloofden zijn draaien. Hoe, hoe, hoe zijn jullie in vredesnaam aan dat misselijke verhaal gekomen? Daarop moet de dichter het antwoord schuldig blijven. Hoezo? Eh, perché alleen zijn muze het antwoord kent. Onze... <laughs> Er is geen muze die zich met jou afgeeft. Oh, kom maar, jij weet. Ik weet wel hoe je aan dat verhaal gekomen bent. Ik loop hier nou al heel wat jaartjes als revisor rond. En uh, dan hoor je wel eens wat. En dan zie je wel eens wat. Snap je? Hm. Zeg ik het niet? Toch een voyeur. Van een libertijn als jij kun je van alles verwachten. Oh, certo, certo. Maar van Mozart. Dat gaat zo de verkeerde kant op. Dat manneke is te eigenzinnig. Veel te eigenzinnig. En dan nog dit soort avontuurtjes op muziek zetten. Waar blijft de moraal? Torwaard, ik beloof u. La prossima volta zullen u avontuurtjes op la muziek zetten. Oh, maar che cosa, ik zie het al voor me. ...un bello castrato, in de rolle principale... ...en een Eldin die er met de librettiste van doorgaat. Allora, è originale, no? <laughs> je weet dat ik geen hoge dunk van je talent heb, dat ponten. Ah, crudelle! Je bent en blijft een pro-poet. En de pro ik hoop voor jou dat de keizer niet aan zijn ziekte bezwijkt. Want ik weet heel zeker dat zijn opvolger jou niet moet. Ah, sono perduto, ah... Dat moeten we je nageven. Je hebt een indrukwekkend talent om vijanden te maken. Eiko, dan hebben wij toch iets gemeen, hè? Oh, me dispiace molto. Un poco più d'eleganza, no? Vor we de zaal ingaan, uw pruik staat te schee. Houd opere die Is dat uh, jouw nachterraadje dat we nog een dat komt Ze zit wel ruim in dat vlees. Shh, de baas, de baas, de Ik op. wist niet dat jij van muziek hield. Van roem, geld, en dikke primadonnas ja. In die volgorde. Ik heb toch heel wat compositeurs in de orkestbak bezig gezien... En van deze Mozart kan ik niet goed te krijgen. Ik ben geen liefhebber van zijn manier, maar ook niet van zijn muziek. Te weinig divertissement, te veel affect. Je moet de mensen niet verontrusten als muziek is. Jullie ja, moesten dus echt leuk schrijven over een dokter, een apotheker of zo. Wie zijn die twee heren op de middelste rij? kom op. Aan sinistra, links is Boegenberg en and de ander is. Wacht uh, the... wa eens, is, is dat niet. Hoe oh, heet hij nou gebeurd? Ja, certo, dat is hem. Cosignor se chiama Maestro Giuseppe Aiden. Ah, ik heb horen vertellen dat hij uh, zonder werk komt te zitten. Omdat Prins Anton van Plan is een orkest op te doeken. Ja, sí, ja, sí, certo, certo, ma, ik dispiace molto Ik kan niet langer van uw gezelschap genieten torvarte. Eh, Er wordt op mij gewacht. Ik heb andere, zegt, Het ah, is zo moeilijk. We zijn heel erg gentlemen. Tot la prossima volta. Klondina, wacht va. Wacht me. Wacht me. Wacht me. Heiden. En Heiden. Ervan? Perfect, Mozart. Als ik jou zo bezig hoor, durf ik geen noodopera meer te componeren. Vond u de muziek niet te geleerd? Ik bedoel, had het niet makkelijker gemoeten? U weet hoe ze hier in Wenen zijn. Nou, nee. Maak je me geen zorgen. De muziek heeft gevoel en is met smaak gecomponeerd. Ja, nou, ik ken die Wenders. Of liever, ik ken ze niet. Anders wist ik wel waarmee ik ze in hun lange oren moest kietelen. Uh, zullen we op de hoek een hapje gaan eten? Ik sterf van de honger. Ze hebben een goede tokaaien. Ja, ik zoek op wat het lusten. Uh, Even vragen of Poegberg meekomt. Uh, waar is die nou ineens? Uh, de heer Poegberg vroeg mij te zeggen dat hij thuis verwacht wordt. Hij wist toch niet op vijf uur middag zou komen? Oh, reken maar dat die hier vanmiddag is. Oh jee, daar heb je Torwart. Als die maar niet met ons mee wil. Wie is dat, die Torwart? Thorwaard gaat in dit theater over de kreuzza, de groschen en de intriges. Oh, zijn pruik staat scheef. Terwijl ons leger tegen de Turken vecht... ...voert Thorwaard in het Boertheater een privéoorlogje tegen de Italianen. En daar is de generalistie van het vijand op de kant. Hier langs. Anders iemand die zijn vak verstaat, dit Da Ponte. Oh, hij is zeker niet de slechtste van het stel. Maar hij begint niet meteen te keffen als je zijn tekst knoeit. Dat mag dan wel in de courant. Ja, u zegt het. Weet u hoe hij doet? Opera is voor Da Ponte juist het middel om zijn naam in de courant te krijgen. Daar is het hem alleen maar om te doen. En als een opera succes heeft, is dat natuurlijk te danken aan het poëtische genie van Lorenzo Da Ponta. Ja, verder is het geen behoorlijk kerel. Dat is inderdaad een goede toekaaier. Ze hadden hem zelfs niet vaak op Esterhazy. Hm, ja, ik denk dat de Serenissimus van Esterhazy... nog wel iets beters voorgezet kreeg. Welke Serenissimus bedoel je? De oude of de jonge? Beide. Nee, de oude prins hield wel van het glas. Maar van prins Anton weet ik het niet. Ik ken hem nauwelijks. In elk geval houdt u niet van muziek. Anders had hij zijn orkest niet te laat uitgestuurd. zo'n ramp is dat u ook alweer niet. Voor mij tenminste niet. Voor het eerst van mijn leven ben ik vrijman... Ik heb geen enkele verplichting meer aan de Esterhazies. Waar gaat u zich vestigen? Hier? In Wenen? Waarom zou ik in Wenen blijven? Het schijnt dat onze muziek in de rest van de wereld ook wordt gewaardeerd. Ga toch niet naar het buitenland? Ik kan nooit kwaad eens over de grenzen te kijken. Ze zeggen dat Parijs... Ach, Parijs. Daar hebben ze nog wel andere dingen aan hun hoofd met de revolutie. Ja. Trouwens, ik ben in Parijs geweest. Een jaar of wat geleden. Ik zeg u, je moet er achter je geld aan zitten als een wisselloper. Berlijn dan? Berlijn. In Berlijn heb ik vorig jaar meer uit gezien... dan in de rest van mijn leven. Ze zijn er niet slecht voor betalen, dat niet. Maar al die pruisische officieren... die horen liever een naakte zangrest dan een goeie. Dan <laughs> blijft alleen Londen over. Voel je iets voor Londen? Londen? Wat moet ik nou in Londen? Het schijnt het onze muziek daar in de smaak. Maar het is ver weg. Je bent bijna een jaar van huis. We hadden het niet over of jij naar Londen of Parijs of Berlijn wilt, maar ik. Oh, oh, oh. ja, neem uh, me niet kwalijk. Je hebt er dus al eens over nagedacht om naar het buitenland te gaan. Uh, hm? Ja, ja wat, wat u doet naar het buitenland, ga ik met wat ik moet doen. Waarom doe je het dan niet? Uh, waarom doe ik het niet? Je hoeft het me niet te vertellen. Weet u, Heiden, Er is iets geks met me. Op een of andere manier lukt het me niet meer... mijn leven een andere wending te geven. Ik zit thuis en kijk uit het raam. Ik kan me nergens toe brengen. Het lijkt alsof alles stilstaat. Kun je ook niet meer componeren? Ja, dat is het niet. Ik kan het wel, maar het leidt tot niets. Mij mankeert niks. Ik eet goed, ik dirigeer mijn opera, ik ga biljarten, ik speel op de pianoforte. Maar alles is grijs, wat helder wit of zwart dat moeten zijn. De, de tijd... Hoe moet ik het zeggen? De tijd zelf lijkt verlamd. Het, het is als lopen zonder vooruit te komen. Zoals pantomimspergers doen. Stapt u? Ja, dat zo ongeveer. Ik weet daarvoor net zo min een oplossing als jij. Ah, allemaal onzin. Als mijn corsief van Toeten een succes wordt, dan gaan al die er vanzelf over. Succes is een middel tegen alle kwalen, vooral die kwalen hier, in je bovenkamer. Ik denk niet dat je er zo makkelijk vanaf komt, Mozart. Maar je opera zal een succes worden. Dat moet. Want hij is prachtig. Laten we daar dan op drinken voordat we weer naar het theater gaan. Prachtig, prachtig. Je mag tevreden zijn over je werk. Dit is bepaald geen grijze muziek. Ah, oh, dank u. Nou, moet weder het nog mooi vinden. Oh, een ogenblikje Poegberg. Poegberg! Heb je nog even tijd als je even wacht? dan Lopen ik straks met je mee? Om nog even op ons gesprek van vanmiddag terug te komen. Wat ik me afvroeg. Uh, heeft u al een aanbod uit het buitenland gekregen? Ja, het, het klonk zo. Uh, ik wilde. Ik wil alleen maar weten hoe of wat. Nee, zover is het nog niet. Maar zodra ik een goed aanbod heb, vertrek ik. En dan lijkt Engeland met meeste naammerking komen. Oh. U laat ons dus echt in de steek. Mozart, laat ik eerlijk zijn. Ik geloof niet dat onze toekomst in Wenen ligt. Ze hebben hier uh, muzici nodig zoals uh, behangselsschilders nodig hebben. Maar in Londen is dat anders, Mozart. Hendel is er rijk geworden. Als Cozy een succes wordt, dan kunnen ze in weder niet meer omheen. Me wat stel je daarvan voor? Vraagt u me wat? En wat betalen ze in Londen voor een opera? Ik heb er geen idee van. Wat heb jij voor deze opera gekregen? Voor Cozy van, van Toeten, 200 Ducaten en geen kreuzer meer. Salieri krijgt een dubbele. En... Hij is niet half zo goed als ik, al zeg ik het zelf. Geldnood. Oh, jaren. Ha, moet u horen. Een half jaar geleden organiseerde ik een academie. Ik had allemaal nieuwe stukken gecomponeerd. Oh. Raad eens hoeveel mensen hebben ingetekend. Vijftig. Koud. Dertig. Koud. Nog minder? Eén. Eén? Ja. En Raad eens wie? Geen idee. De Dikke Baron. Ha. Van Zwieten, dat had ik kunnen weten. Daarom hangt er zoveel af van mijn opera. De naam Mozart moet weer op ieders lippen liggen Ik moet iets hebben waarmee ik verder kan Waarmee ik die grijsheid Die, die, die stilstand aan kan Die zou ik ze met een kravatsen theater in jagen Maar ja Ze lusten Mozart niet meer Mozart is niet meer à la mode, snapt u? Oh, voor ik het vergeet Hoe is het met Constance Ze moest van de zomer weer kuren hè? Hoe weet u dat? Uh, ja, hoe weet ik dat? Uh, een kennis van mij keurde ook in baden, zodoende. Heeft u zeker ook de rest verteld, hè? Welke rest? Ach, dat ze. Jesus uh, maar. Dat ze met enige heren wel wat al te vrij was. Ja, dat ja. Ik heb vaak iets gehoord. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik niets van die praatjes geloofde. Dat is aardig van u. Misschien waren ze wel waar. Nou, doe haar toch maar de groeten voor mij. Ja, ja dat zal ik doen, uh, ik, ik moet nou gaan, ik heb het altijd te lang laten wachten. Ja, natuurlijk, ik zal je niet langer ophouden. En mocht ik iets uit Engeland horen, mag ik ze dan schrijven dat jij geïnteresseerd bent? Ach, waarom ook niet, hè? Ik wil wel eens weten wat ik ze waard ben. Het wordt een succes. Het wordt een succes. Al zeven voorstellingen met bijna voor ze halen. Het wonder is geschied zie is bij Wenen in de smaak gevallen. Ja, en iedereen moet denken dat Mozart niet meer aan la mode is. Mozart is hier à la mode. Ik ben benieuwd vol het straks in de middagvoorstelling zit. Ben ik nog gek? Is geen mens te zien. Nee, ik ben niet te vroeg. Ik ben veel te laat zelfs. Iedereen zit natuurlijk op mij te wachten. Ik ben gek. Ik hoor geen stemmen in de zaal. Even kijken. Verrek. Niemand. In de orkestpak is ook niemand. Maar, maar mijn muziek staat wel op de lessen maar. Hey man, waar. Hé maar waar is iedereen? Uh, uh, is dit een grap of zo? Oh mijn god, dit is geen grap. Dit kan geen grap zijn. Ik, ik ben toch wel wakker. Waarom is hier niemand? Er moet een opera opgevoerd worden. Ik, ik vrees me drinken als ik hier wat van begrijp. Er is vandaag geen voorstelling. Maar wie is dat? Ik ben het. Torwart, goed dat ik u zie. Wacht, ik kom. Hoe Voorstelling is dit nou? gek. Torwart, waarom is er geen mens? Omdat er geen voorstelling is. Heb je het bord bij de hoofdingang niet gezien? Nee, nee, ik was laat. Ik heb nergens op gelet. Waar is iedereen? De keizer is dood. De keizer is dood? Ja. Er is een officiële rouwperiode afgekondigd. Hoe lang het gaat duren weet ik niet. Alle theaters zijn tot order gesloten. Maar, maar dat, dat kan toch niet? Zo? En waarom niet? En mijn opera dan? Die zal voorlopig niet meer opgevoerd worden. Maar waarom niet? Omdat de zaal al bezet is als over een week of wat de rouwperiode erop zit. We hebben lang van tevoren afspraken gemaakt met andere gezelschappen. Die kunnen we niet zomaar afzeggen, mijn beste. Misschien dat we later in het jaar nog een gaatje voor je vinden, maar... Het, het, het is toch een toppunt? <laughs> Hoezo? Waarom heeft zo'n keizer niet het fatsoen om een paar maanden later dood te gaan? Zijn hele leven lang heeft hij zich als god zelf laten bewieroken. En wat blijkt nou? Hij krappeert gewoon als de eerste de beste bedelaar. En wie zit met de gebakken peren? Ik! Dat is toch de doormlaag gelopen? Mozart! Ik waarschuw je. Laat een beetje op je woorden. Ik denk er niet aan. Ik zeg wat ik wil. Ik heb recht om kwaad te zijn. 800 gulden per jaar, meer had die keizer van jullie voor me over. Voor 800 miserige gulden sta ik bij hem in de boeken. Ga maar nakijken. Ga maar nakijken. En kijk dan meteen voor hoeveel salieri erin staat. Dat is om gek van te worden. Gek, gek, gek! Met zijn laatste daad op aarde heeft die mooie keizer van jou nog even gauw mijn opera om zeep geholpen. Wat moet ik nou? Ik leef nog, al zou ik niet zo gauw weten waarvan. Ik begrijp niet waar je overzeurt, Mozart. Toen we die opera bij je bestelden, wilde je toch een bedrag ineens. Ach, dat heb je gehad. Van de recette had je dus geen kruitser meer gekregen. Het gaat niet om geld, het gaat om een naam. Als mijn opera een succes zou worden, dan zou iedereen weer weten wie Mozart is. Maak je daar maar geen zorgen over. Dat weten we heus wel. Meer dan ons lief is. Ach, en wat weten de heren dan? Wat voor vlees we met jou in de kuip hebben. Oh, nou Dat wil ik wel eens horen. Wie zijn die we trouwens? Mijn beste Mozart, ik ben geen vijand van je, als je dat soms denkt. Maar het is een alomgeconstateerd feit dat je je de laatste tijd steeds onmogelijker maakt. Bepaalde kringen zijn niet meer zo gecharmeerd van je optreden. Men vindt dat je je plaats niet kent. Wat? Ik ken mijn plaats, Torwart. Daar in de orkestbak. Daar is hij. Daar waar ik mijn opera's dirigeer. Maar als met dat onmogelijk wordt gemaakt omdat een dode keizer belangrijker is dan mijn kunst... dan zeg ik je dit, Torbert. En dat mag je aan die zucht doorgeven. je doorgeven. reet. Kijk, dat bedoel ik nou. Kang, jongen, de dood houdt kennelijk niet van opera. Dat krijg je als je altijd over echte slagvelden rondzwerft. Als de dood van opera had gehouden, had hij de keizer wel met rust gelaten. Dan had hij zijn zijs in die eeuwige zandloper van hem bij de conciërge moeten afgeven. Want zulke wapens zijn verboden in de zaal. In het theater zijn wapens van karton. En dan staat de tijd stil als de muziek speelt. Nu heeft de tijd mijn muziek stilgezet. En wie weet mij ook. Wolfgang de Mozart, het is weer zover. Het moment is weer aangebroken om een bedelbrief aan Poegberg te schrijven. Of die alsjeblieft wat kan voorschieten. Het water staat me aan de lippen, waarde broeder. Net als bij Weile Tantalus. Alleen ik wil geen water, broeder Poegberg. Maar geld. Broeder Mozart, dorst naar geld. Jouw geld. Ik hij belooft het eerlijk terug te geven op Sint-Jutemis. Jezus. Wie huizen spelen om aan de kost te komen of serenades geven Ach nee Het zal ook wel weer mislukken omdat ik te weinig de lakei uithang Zullen de tortelduifjes zijn Het werd anders tijd Wolfgang Wat doe jij hier Moet je niet in de opera zijn De middagvoorstelling is toch al lang begonnen Er is geen voorstelling Geen voorstelling Nee, geen voorstelling en zo verdwijnt ook de veelbelovende opera Così van Toeter, van de eens veelbelovende heer Mozart in de archiefkast... waar al zoveel veelbelovende werken van Dito Compositeur terechtgekomen zijn. Mislukking. De opera liep toch goed? Bij elke voorstelling zat de zaal vol. Meneer Susmaier, als een keizer sterft, zijn de theaterzalen leeg. Waarom, meneer Susmaier? Omdat er geen opera's opgevoerd mogen worden. Het land is namelijk in rouw, meneer Susmaier. Wat? De keizer dood? Ja, mors dood. Maar hebben jullie in vredesnaam gezeten dat je dat niet weet? De hele stad weet het. Hebben jullie dan dat ellendige gebijer de hele middag niet gehoord? We dachten dat ze de klokken luiden vanwege de dood van prinses Elisabeth. Prinses Elisabeth is gisteren overleden, meneer Susmaier. Vandaag was het de keizer en zo komt iedereen eens aan de beurt. Kapitel? Als hij in zo'n bui is, ga ik liever. Ja, ga jij maar. Want wacht, loop als de bliksem langs het boertheater en haal mijn opera van de lessenaars. Straks strikt iemand de bladmuziek nog achterover om hem te bewerken en hem blazers te verkopen. Parasieten genoeg op de wereld. Goed, goed. Ik loop er wel even langs. Tot morgen. Nee, wacht. Ik ga zelf wel. Die weet ben jij ook wel even van die parasieten. Wolfgang, je bent niet aardig. Waarom zou ik? Laat hem maar, Constance. Ik kan er wel tegen. Tot morgen. Tot, tot morgen, Mozart. Ik heb je helemaal niet horen thuiskomen. Waarom lig je op bed? Ik had hoofdpijn. Hebben ze in het theater verteld hoe lang ze dicht blijven? Nee, het theater was gesloten. Ik kon er niet in. En je muziek dan? Je was toch bang dat ze het zouden pikken? Ach, u wilde nou muziek stelen van een opera die niemand heeft kunnen horen. Oh. een geld in huis. Er staat een wisseloper aan de nee, deur. Een geen groschen. Laat hem een andere keer maar terugkomen. Niet dat ik hem dan wel kans geef. De heer Kammercompositeur is niet aanwezig. Heb je Poegberg al geschreven? Of hij je wat wil voorschieten? Nee, en dat ben ik ook niet van plan. Die brave borst heeft al zoveel bedelbrieven van me gekregen... dat hij ze in drie dikke delen kan laten inbinden. Altijd als er eens geen geld in huis is, dan schrijven we Poegberg toch. Geen geld, geen nood. Poegberg trekt zijn beurs wel. Ik verzin geen smoesjes meer om hem met geld uit de zak te zeuren. Weet je eigenlijk wel hoeveel we maar schuldig zijn? Nee, jij? Nee, eigenlijk niet, nee. Veel, denk ik. Wat denk je te doen om aan geld te komen? Een academie organiseren? Ja, en dan weer de kans lopen dat alleen van Zwieten komt opdagen. Nee, bedankt. Hoe wou je dan aan geld komen? Heiden beweerde dat er voor ons in Engeland genoeg te verdienen viel. Hij zei dat in Londen... Maar we hebben het geld nu nodig in Wenen. Als jij het in Engeland wil halen, mij best. Ik blijf hier. Dus jij blijft hier als ik naar Londen ga? Ga je dan naar Londen? Misschien. Wie weet. Maar jij zou dan niet meegaan? Je vond het toch ook niet erg dat ik niet meeging naar Berlijn? Als ik naar Londen ga, blijf ik langer weg dan een paar maanden. Je gaat niet, zei je net. Dan stel dat ik ga, ga je dan mee? Je weet dat ik me nog steeds niet gezond voel. Ja, als je je gezond voelt. Dat weet ik niet. Voorlopig, ga maar op. Zal je veel aan gelegen zijn om ziek te zijn als ik naar Londen ga? Of god weet waar naartoe. Ja, ik weet nou tenminste waar ik aan toe ben. Jij blijft liever hier bij de mensen waar je echt dat om geeft. Ik heb geen zin om hierop in te gaan. Laten we over iets anders praten. Bijvoorbeeld hoe we aan geld komen. Ik moet straks om vijf uur een les geven bij Hofdemo. Ik vraag wel of ze meteen kunnen betalen al verteld dat je naar Engeland gaat? Over wie heb je het in vredesnaam? Over dat mens van hofbeer? Ach, dat is toch niks? Dat weet je toch? Als het echt niets is, dan ligt dat niet aan jou. Hij is zo flauw. Hoe kom je aan die wijsheid? <lacht> Moet je dat gezicht zien? Sommige dingen kun jij nou eenmaal niet verborgen houden. Potzappen, ment, pestkop! <lacht> Wat doe je? Wat doe je? Wie zegt dat ik niks verborgen kan houden? Als ik mijn monden ga, dan neem ik je stiekem mee. Dan verberg ik je zo door je rok over je hoofd te trekken. Oh, ik stik zo hard. Lekker gat. Anton Stadler voorstellen, meester clarinetist, meester paljas, meester kroegloper en meester vriend. Dat is een hele hoop. Het is een eer kennis met u te mogen maken. U speelde prachtig. Ik ben zeer vereerd, maestro. Zeer vereerd. Maar of mijn clarinet er ook zo over denkt? Oh, wat heeft uw instrument dan tegen mij? Hij vindt dat hij veel te weinig in uw muziek voorkomt, magister Hayden. Dat vindt hij eigenlijk maar zo, zo. Ik begrijp het. Uw clarinet heeft gelijk. Ik heb nauwelijks iets voor hem geschreven, maar dat lag niet aan het instrument. Niet? Nee, het lag aan de kerels die erop moesten spelen. Het klonk altijd vals op die dingen. <lacht> dat kan ik me voorstellen. Als ik er zo met zijn rode kop op dat eindhout zie sabbelen dan denk ik wel eens, het is al een godswonder dat hij er geluid uit krijgt. <lacht> ik merk het al, mijn kunst wordt hier niet begrepen. Als jullie me willen verontschuldigen, ik zie dat ze iets lekkers hebben laten aanrukken. Een voortreffelijk, muzikus. Ik zou maar een beetje op afstand houden. Anders moet u nog een concert voor opschrijven. Is dat dan zo erg? Hij er is niet van plan ervoor te betalen. <laughs> dat ken ik, ja. En heeft u al iets uit Engeland gehoord? Jazeker. En? Ze vroegen naar jou. Naar mij? Ja. Is dat zo gek? Nee. Maar... Maar ik bedoel, hebben ze u dan geen aanbod gedaan? Jawel. En wat heeft u ze geantwoord? Dat ik erover na zou denken. Maar ik geloof wel dat ik erop in ga. Gaat dus naar Londen. Wat Weet u dat al? Nee, dat staat nog helemaal niet vast. Maar wat ik je nog zeggen wilde... degene die jou geïnformeerd heeft, heet O'Reilly. Hij is de baas van de Italiaanse opera in Londen. Signor O'Reilly, per bako. Nee, nee, nee, nee nou even serieus, Mozart. Via Salomon hoorde ik dat hij te vertrouwen is... Salomon, wie is dat nou weer? Dat is de impresario met wie ik zaken ga doen. Mozart. Je ziet bleek, voel je wel goed? Ja, ja, ik, ik voel me best. Het koude zweet brak me even uit. Ik zag mezelf alweer in zo'n ellendige koet zitten. Alleen. Hé, hey Mozart. iedereen wil nog eens dat stuk uit het andante van je trio horen voor die vertrek? Ja, ja, ik, ik kom. Wat moet ik wel nou doen? Met Engelhout bedoel ik. Nee, ze hebben alleen maar naar je geïnformeerd, dat is alles. Maar als O'Reilly bij je aanklopt met een goed aanbod... dan vind ik dat je het echt in overweging moet nemen. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik, ik kan nog niet weg hier, ziet u. Ik... Mozart, waar blijf je nou? Ik kom al. Ze hebben wel? Ach, nee. Het kwam door iets wat me vertelde. Wat dan? Niet bijzonders? Nee. Ja, eigenlijk wel. Hij heeft contact met Londen. Ze hebben hem een aanbod gedaan. Ik dacht dat hij het wel zou aannemen. Dan hoef jij toch niet ondersteboven van te zijn? Ze hadden ook nog mij gelieven gebeurd. Kijk je nou zuur voel je niet gevleid dat ze bij die barbaren daar weten wie Il Grande Maestro Tedesco is. Jawel. Ik bent een jaar van huis, zeggen als het niet meer is. Londen ligt niet op de hoek. Ah, daar zit hem de kneep. Ik heb zomaar voor de grap al een balletje bij Constance over een woord opgenomen. En? Ze gaat niet mee, zegt ze. Neem Susmeyer mee. Komt ze hier vanzelf achterna? Ach, dood. Het spijt me. Ik heb het probleem wel een beetje cru gesteld. Maar daarom is het niet minder waar wat ik zeg. Laat maar zitten. Snap je nou waarom ik er net even mijn kopje bij heb? Ja. Als je naar Engeland gaat, verdien je geld. Maar dan ben je Constance kwijt. Als je in Wenen blijft, blijf je gewoon platzak en in minuur. En het is nog maar de vraag of Constance je eeuwig trouw blijft. Ik kan dat niet loslaten. Ik hou nooit helemaal van die vrouw. Zoals je van alle vrouwen houdt. Nee, nee die anderen die zijn die episodes. Die komen op, zingen hun aria en die gaan weer af. Dat is alles. Constance is mijn hele leven. Dat kan wel zijn, Mozarts, Maar we leven in een tijd waarin de vrouwen vinden... dat ze ook wel een beetje libertijnser mogen zijn. En per slot van rekening is hun lol ook de jou. Ja, Constance is de moeder van mijn kinderen. En jij een vader. Wat als ik te beloof dat ik voortaan als een keurige echtgenoot... bij haar aan de ketting blijf liggen? <laughs> die is goed. Hoe heet dat schattige leerlingetje ook alweer, dat je morgen moet lesgeven? Maria Hoofdebel. Zie je? Snap je wat ik bedoel? Ach, jij ook altijd. Eigen schuld. Eigen schuld, wat nou weer? Had je Haydn maar niet moeten waarschuwen dat ik bij hem om een gratis concert zou gaan zeuren? Stik, ik dacht dat je niet meer kan horen. Ik heb goede oren. Je kan het nog goed maken. Ah, wedden dat ik nou dat concert voor jou mag schrijven. Voor niks, natuurlijk. Mozart, hoe weet je dat? Ja, dat leg ik je nog wel eens uit. Het moet door onze innige vriendschap komen. Vast. Is er wat? Zou er wat zijn? Je schrijft de laatste tijd niet veel meer, hè? Nee. Gaat het wel weer over? Ik zou me maar geen zorgen maken over het concert. Ah, nu we het er toch over hebben. Als u nu toch een concert voor me gaat schrijven, schrijf er dan een voor mijn nieuwe bassetklarinet. Bassetklarinet? Wat is dat dan nou weer voor een ding? Dat zal ik je uitleggen. Moet je horen. Precies. zeer wel edelhoog vereerde mevrouw Maria Hofdemo, De opwijzen dat de componist in deze maat drie achtste noten heeft geschreven en niet de drie zestiende die uw poezelige vingertje speelde. O okay. jee, oh. het spijt me hoogvereerde vereerde herkammercompositeur dat ik het alweer fout heb gedaan. Wat voor vreselijke straf heb ik nu verdiend? Ehm, um, eens kijken. Wat is de straf waar de leermeester het meeste plezier aan beleeft? Oh, oh, niet zo'n soort straal. Gewoon vingeroefeningen. Dat is precies wat ik bedoel. En niet die vingeroefeningen, Wolfgang Amadeem Mozart. Ach goed, eigen schuld. Dan veroordeel ik je het Allegretto te spelen zonder een enkele onderbreking. Eh, wat flauw, ik heb het Allegretto nog niet goed kunnen instuderen. Ja. Ik heb zo weinig tijd gehad. Ach, of de had deze week zijn collega's van de kanselarij te dineren en daarna nog die trouwe van mij. Laat maar, mijn... laat maar. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Uh. Ik weet heus wel dat die papierscheiders van je man... meer voor je betekenen dan de edele kunst van het pianofortenspel. Wolfgang, je weet dat het niet zo is. Ja. Bovendien hebben tijdens het diner... je belangen goed in de gaten gehouden. Huh? Uh, hoe dan? Door mijn oren goed open te houden. En wat hoor je? Dat ze aan het hof een tweede kapelmeester zoeken. Wat? Een tweede kapelmeester? Naast salier? Ja. Dat is een functie voor maar je hier ben ik niet bang. Bedankt voor de moeite, Maria. Het is alleen jammer dat ik naar Engeland ga. Naar Engeland? Zomaar ineens? Nee, toch? Je maakt toch een grapje? Ik ben blij dat er tenminste één deel dat ik hier blijf. Wolfgang, ben je serieus? Daar staat tegenover dat er ook maar één is die om me treurt als ik mijn biezen pak. Is het echt waar dat je naar Engeland gaat? Wel, huh? nee. Nog niet tenminste. Ik beloof mezelf nu plechtig dat ik hier in Wenen zal blijven... zolang er één is die dat wil. Zo goed. Wolfgang, als je vindt dat het goed is voor je carrière... moet je je niets van mij aantrekken. Ik wil je niet tegenhouden. Begin jij nou ook al. Voorlopig blijf ik hier. Ik zou niet weten wat ik in Londen moest doen. Ik weet niet eens wat ik in Wenen moet doen. Schrijf dan een verzoekschrift voor die functie van tweede kapelmeester. Ja, misschien doe ik dat wel. Kom, laten we het stuk nog eens doornemen. Wolfgang? Ja? Wil jij het me nog eens voorspelen? Nou, goed dan. Schrijf maar op. Nee, nee, nee, blijf maar zitten. Mm -hmm. Kom wel naast je zitten. Nou, dat is toch veel gezelliger. <laughs> en dan kan je meteen goed zien hoe de meester het doet. Ga je gang maar. Oh. Uh, op de piano. Hoogheid. Met alle u verschuldigde eerbied veroorloof ik mij u om een voorspraak te verzoeken... naar aanleiding van het verzoekschrift dat ik bij Zijde Majesteit de Koning heb ingediend. Het verlangen me een naam te verwerven, liefde, werklust en mijn overtuiging... over de benodigde kwaliteiten te beschikken, hebben mij ertoe gebracht... mij beschikbaar te stellen voor de functie van Tweede Kapelmeester. Ja, dat kan ik weer door. Eens kijken. Uh, te meer. Daar. De... Uh, te meer, daar de... De overigens zeer onderlegde kapelmeester Salieri zich nooit heeft bezig gehouden met kerkmuziek. Terwijl ik mij daarin van jongs af aan al goed thuis voel. De zeer onderlegde kapelmeester Salieri, hoe krijg ik het uit mijn pen? Stoor ik? Nee. Wat ben je aan het doen? Waarom lig je hier overal proppen papier? Ik ben een brief aan het schrijven. Oh? Een sollicitatiebrief. Ik wil collega van Salieri worden. Oh. Mag ik hem lezen? Ja, alsjeblieft. Maar dat kwam je toch niet voor? Hè? Nee, Torwaart uh, uh, stuurde een jongen langs of je vanmiddag even bij hem langs wil komen in het boertheater. Zeg waarom richt je deze brief aan Aardsa toch Frans? Die gaat toch niet over zulke benoemingen? Volgens Daponte is dit de slimste weg om iets aan het hof te bereiken. De aartshertog heeft overal een flinke vinger in de pap... na het nieuwe hof zich toch niet geïnstalleerd heeft. Als Daponte het zegt... hij weet dat soort dingen altijd. <laughs> Als ik word aangesteld, dan zijn we voorgoed uit de zorgenstantie. Dan hebben we geen last meer van schuldeisers... van wissellopers, en Engelse impresario's... een pianoleerlingen met twee houten <laughs> vingers. <laughs> dan zijn we tenminste weer iemand in Wenen. Zou je niet eerst die brief afschrijven? Dan krijg ik eindelijk weer rust om iets te schrijven. Geen hendelbewerkendjes meer voor faceten. Geen speeldozenmuziek meer. Waar ga je naartoe? Naar doorwaart. Ik ben benieuwd wat hij van me wil. Oh, misschien het niet meer Ah, dan zeg je zo. Stelzien. Wie weet zit het vandaag weer eens mee. Tot straks. Goedemiddag Mozer. Zit Torbert in zijn heiligdom? De herre is aanwezig. Ga maar vertellen dat ik er ben. Jesus, Marie van Herrie. Wat zijn ze aan het repeteren? De opera van Sanieri. Sanieri? Ja, er zal wel iets diepzinnigs in het libretto staan. Dat moet bij Salieri altijd luid. Ja, Vulsel voor lange oren. Arme Salieri. Als schrijft hij per ongeluk goede muziek, dan zal ik er nog niks aan vinden. Ja, waarom? Omdat het een dogma in de Mozartkerk is dat Salieri geen goede noten kan schrijven. Daarom. Dank je, Moze. Groetjes aan vrouwen en kinderen. Dank u wel, meneer. Ik zou mijn van houden. ik kan je maken en Ik bij het Ik heb goede Goedemiddag, Lorenzo. Gezellig aan het babbelen? Ah, Mozart... Amico mio, carissimo. Misschien kan je deze cretino tot reden brengen. Zou je voor één seconde die ratel van je... Ah, belaar, ratel, ratel, ratel, Dan Gaan we een nieuwe opera op stapel zetten? Hoe kom je daarbij? Uh, nou, ik, ik dacht om, om... Ik bedoel omdat dat pompe hier ook is. Oh, daar moet je geen conclusies aan verbinden. Die zul je hier wel nooit meer zien. Maar waarom wilde u me dan spreken? Over drieënhalf, uh, vier maanden. De precieze datum hoor je nog wel. Word je in Frankfurt verwacht om de kroningsfeesten van Zijne Majesteit op te luisteren met een paar concerten? De bijzonderheden krijg je nog wel op schrift. Wat? En waarom doe je zo verbaasd? Je bent toch kammercompositeur aan het Hof? Ja, en. Het hele Hof verhuist voor de Keizerskroning naar Frankfurt. Dus ook Zijne Majesteits kammercompositeur, snap je? Jood, ik dacht nog wel dat het me nou eindelijk weer eens mee zat. Ik uh, heb ook nog wel goed nieuws voor je. Volgende maand nemen we Cosi van Toeten nog een paar keer op het programma. Het is iets en niets, want ik krijg een kruitser meer voor die opening. Nee, je me nu verontschuldig, ik heb het druk. Loop je zo ver mee, naar Ponte? Ah, certo, toch een molto piacere. Tot ziens, Stormart. Tot ziens, Gere. Ik schrijf een brief aan toch Frans, zoals jij me aangeraden hebt. Kom. Aan toch Frans? Wat voor brieven? Voor die plaats van tweede kapelmeester aan het hof. Ah. Als ik dat baantje heb, dan ben ik niet meer van Torwart's gunst afhankelijk. Ah. Je kunt het proberen, maar uh, het hof is tegenwoordig even onberekenbaar als het weer. Ja, ik snap het. Hm. Waarom zaten jij en Torwart elkaar eigenlijk in de haren, Lorenzo? Bah. Ik kreeg. Ik heb mee, kom eens in de nesten gewerkt, Mozart. Wat heb je dan uitgesproken? Ah. Allora, ken je. de Marchese del Gallo? Nee. Nee, <laughs> niks aan verwoord. Hij dacht me met vijftig gulden af te kunnen schepen. omdat ik hem uit de brand heb geholpen. met die welkomstkantate voor de nieuwe imperatoren. Maar hij zag in dat hij fout was. En om het goed te maken. gaf hij mij zijn horloge d'oro. Maar toen hadden we nog Va een dingetje van. 500 gulden. Maar ik, Cretino, geef dat ding aan mijn nachtegaaltje. Als een, als een aardigheidje. Heb je dat horloge aan la Ferrarese gegeven? Eh, si. En dat loeder liet dat ding natuurlijk aan iedereen zien. Allora, Del Gallo was niet beledigd toen hij dat merkte. Maar aan het hof kan ik mij nu niet meer laten zien. En nu ziet het er waardig zijn kans gewoon om me impossibele te maken. Maar dat zal hem niet graag zitten. Ik weet precies hoeveel overheidsgeld hij de laatste jaren in zijn zak heeft gestopt. Maar ik krijg ze wel. Ik zal een pamfletten schrijven waarvan ze, kom als blik om de neus worden. kom. Eh... jij luistert toch wel naar mij Nico? ik kan die ellendige muziek niet ophouden. Ik hou het niet meer uit. Laten ze ophouden. Vamos aan, respectie, respectie. Ik kan niet slapen. Ik wel. Dat is gek, ik stond vanavond voor de legkast in de kamer en keek naar al die velle muziek. Ineens kon ik me geen nood meer herinneren die ik daar had neergeschreven. Ik ga toch slapen? Morgen vroeg moet je om 7 uur bij het poststation zijn. Of wil je dat ze zonder jou naar Frankfurt vertrekken? Weet je waar ik daarnet dacht? Nee. Weet je, Stansi, muziek bestaat niet echt. Heb je ooit iemand horen roepen: Oh, die Mozart, die heeft me jaren geleden toch een mooi concert gegeven. Dat draag ik nog altijd bij me als een kostbare schat, dat kan niemand me afnemen. En dan tilt hij zijn pruikeneindje op en dan zegt hij: Kijk, hier zit het concert. Deze bult, ziet u? <lacht> Niet zo maal. Denk jij dat iemand ooit zoiets zal zeggen? Een oor. Weet je wat een oor is? Eén groot vuilnisvat waarvan alles in gaat: muziek van knoeiers, kanaries, gekrijs van straatzangers. Kattengejank, valse knapenkoren, lekker orgels, straatlawaai, onweer, kanonschoten, weet ik wat nog meer. Na een halve mensenleeftijdstantie eerst er in al die koppen een complete cacafonie. En op die vuilnisbelt komt mijn muziek terecht. Maar niemand die daar iets van terugvindt. Maar in je hoofd klinkt het toch zoals je wilt? In mijn hoofd? Daar is het leeg. Een kil. Dit is de eerste reis die ik maak zonder dat ik er speciaal iets voor heb geschreven. Ik zal die adellijke kansen het, gewoon het oude koek voor spelen. Die lange hoor merken er toch niks van. Ik kan net zo goed een prul van Emmanuel Hampelstrom spelen. Of van Nepomuk Prilovic. Geen mens die het merkt. Weet je, Stansi... Ik zou eigenlijk een klak moeten organiseren. Wat is dat nou weer voor onzin? Je moet ervoor zorgen dat er stroopsmeerderige artikelen over je in de korant verschijnen. Hé, hey, Jacques, Je lijkt dat ponten wel. Moet ik het er zomaar over mijn kant laten gaan? Als ze het in de courant wel over mijn lange neus hebben. En niet over mijn muziek. Lees jij ooit iets over de neus van Daponte? Nou, <lacht> ja, terwijl die echt een kokkert heeft. Je hebt mensen nodig die je belangen voor je in de gaten houden. Altijd als er wat gaande is. Salieri Koensou sowieso weer iets aan het bekokst over zijn. Dan ben ik de laatste die het hoort. Dan meestal ook nog weer die sukkel van een zusmaaier. Waarvan de mensen ook niet weten in hoeverre die te vertrouwen is. Het in elk geval niet. Wat wil je daarmee zeggen? ze? Ja? Wat doe je als ik weg ben? Wat bedoel je daarmee? Gewoon als ik weg ben. Wat doe je dan de hele dag? Mm. <laughs> Aan jou. Denk. Uh, het zal wel. Ga je nog naar baden als ik weg ben? Weet ik niet. Als ik me niet lekker voel. Als je gaat, dan wil ik dat je. Dat ik me maak. Dat je niet te vrij bent met allerlei lui die daar rondhangen. Hoor. Ja, natuurlijk zijn het allemaal aardige, beschaafde heren. Maar ik ben de enige die jou aardig mag vinden. Goeie heen. Het is echt jaloers. Jaloezie, he? nee. oh, ja. Het is geen jaloezie. Het... Als er vreemden in ons leven gaan meedelen... worden wij vanzelf ook vreemden voor elkaar. En dat wil ik niet. Jij wordt nooit een vreemde voor me. Frankfurt aan Main, 28 september 1790. Allerliefste Constance. Het is nu één uur smiddags. We zijn zojuist in Frankfurt aangekomen. We hebben dus maar zes dagen over de reis gedaan. Ik ben vastbesloten om hier mijn werk zo goed mogelijk te doen. Daarna hoop ik zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen gaan. Naar jou. Ik wil weer aan de slag. En wel zo dat ik niet meer door stom toeval in zo'n miserabele toestand terecht kom als nu. Mijn allerliefste vrouwtje. Ik wou dat ik een brief van je kreeg, dan was alles weer goed. Ik weet niet of je in wenen of baden bent. Daarom stuur ik deze brief maar naar de hovers. Ik verlang naar je als een klein kind. Als de mensen in mijn hart zouden kunnen kijken, zou ik me bijna schamen. Alles laat me koud. Steenkoud. Ik heb me voorgenomen meteen het adagio voor de klokkenmaker te componeren. Zodat ik mijn vrouwtje wat jucate in handen kan spelen. Elke dag werk ik eraan, maar telkens leg ik het weer terzijde, omdat het me verveelt. Straks is het met mijn rust gedaan. Er wordt al aan alle kanten aan me getrokken. En ook al komt het me helemaal niet gelegen overal acte presence te geven om me te laten bekijken. Ik zie in dat je onder dat soort dingen niet uit kunt. En laat het daarom in godsnaam maar over me heen gaan. Beroemd, bewonderd en geliefd ben ik hier zeker. Overigens zijn de mensen hier nog grotere geldwolven dan in Wenen. Ik zal blij zijn als het allemaal voorbij is. Als ik in Wenen hard aan de slag ga kunnen we samen een prettig leventje leiden. Niets kan me daar meer van afbrengen. Behalve een goede betrekking bij een of ander hoofd. Oh ja, morgen is de kroning. Vanochtend om elf uur was mijn concert... Wat het applaus aanging, kon het niet beter. Maar wat het geld betrof, was het aan de magere kant. Ik had de pech dat een of andere prins een groot dejeuner hield. Bovendien waren de troepenmanoeuvres. Zo was er alle dagen dat ik hier was, wel iets dat tegen zat. Ondanks alles was ik zo goed dat ze me dringend verzochten... zondag nog een academie te geven. Maandag reis ik terug. Uit je brieven maak ik op dat je nog geen brief van mij uit Frankfurt hebt ontvangen terwijl ik er toch al vier heb geschreven. Ik krijg de indruk dat je meent dat ik niet veel zin heb om je te schrijven. Ik heb daar heel verdriet van. Je kent me toch. Oh God, je hoeft maar half zoveel van mij te houden als ik van jou hou. Dan ben ik tevreden. Beste Stadler, alles is achter de rug. Ik ben nu via Mainz, Mannheim, München en Linz op de terugweg naar Wenen. Van dit reisje heb ik geen verbetering van mijn positie te verwachten. Het waren de echte liefhebbers die met mijn muziek waren ingenomen. De noblesse keurden me nauwelijks een blikwaardig. Met koetsen vol zijn ze hier aangekomen. Graven, hertogen, prinsen en wat verder nog meetelt in de wereld... Het is digoutant om te zien hoeveel pronk en praal hier naartoe is gesjouwd... om al die leeghoofdigheid mee op te tuigen. Voor de muziek is dit een slecht oord en een slechte tijd. Haydn zat er niet ver naast toen hij zei dat we niet veel beter zijn... dan de behangselschilder of de pastijbakker van het hof. Ik heb er genoeg van met snuifdozen of horloges te worden afgescheept. Er moeten andere tijden aanbreken. Of ik me daarin thuis zal voelen is weer iets anders... We horen hier de verschrikkelijkste berichten uit Frankrijk. En je struikelt hier over berooide Franse noblesse... die door de Sanculotte van hun bezitters verjaagt. Dat is mijn publiek. Potsappement, ik geloof dat ik voor de toekomst een ander publiek moet zoeken. Dat doet me eraan denken dat Chica me al een paar maanden geleden gevraagd heeft... of ik met hem in zee wil gaan. Het Freihouse Theater is niet zo volnaam als het Boerktheater, Maar wat geeft het? Daar komen de mensen voor de opera... ...en niet voor zichzelf. Voor die mensen wil ik componeren. Zeer vereerde Haydn. Ik had weinig gelegenheid u te schrijven. Na mijn terugkeer hoop ik u zo spoedig mogelijk te spreken... Ik wil alles van u horen over uw Engelse plannen. Voor de muziek waren de Kroningsfeesten een zeer middelmatige aangelegenheid. De Kroningskantate was geschreven door een Beethoven. Zou dat dezelfde zijn die een paar jaar geleden bij ons in Wenen op bezoek was? Het werk zelf heb ik niet gehoord. Want compositeurs van muziek worden niet bij een kroning toegelaten. Al weet ik zeker dat Salieri er wel was. En waar die wel zat... In zijn gewone verblijfplaats, veilig in de aars van zijn meester. Da Ponte, caro amigo, in schwetsingen. Dat nest ligt bij Mannheim, is jouw kunst niet meer gevraagd. Ze hebben daar de Figaro in de Duitse taal gegeven. En ik moet zeggen dat het resultaat een goede indruk maakte. Oh, poveri poeti italiani. Voor de functie van tweede kapelmeester is de voorspraak van aartshertog Frans aan het hof niet waard gebleken. Ik hoor dat zijn invloed op zijn retour is. Alles en iedereen laat zijn oren hangen naar Salieri, Rosenberg, Torwart... en hoe je vijanden allemaal ook mogen heten. En dan nog wat. Vlak voor mijn vertrek werd mij een pamflet in handen gespeeld... dat jij zou hebben geschreven. God geef het dat het niet waar is, want dan ziet het er beroerd voor je uit. Zodra ik in Wenen ben, zal ik je opzoeken... zodat je me kunt uitleggen wat dit voor mijn sollicitatie betekent... Als je de reis- en verblijfkosten van het bedrag aftrekt, ziet het er lang niet zo florissant uit. Onzin! Wat kost het helemaal voor één persoon om naar Engeland te reizen? Wie He? heeft het hier over één persoon? Als ik ga, ga ik alleen met jou. Maar Wolfgang, je weet toch dat ik me nog steeds niet gezond voel? Ik ben nog niet in staat lange reizen te maken. En deze Aurélie wil je al in december in Londen hebben. Dan vind je anders kip lekker als je met Susmaier in Baden-Zeker flikvlooi. Nou, Susmaier, dan alsjeblieft buiten. Ik ben met jou getrouwd. Denk je dat ik niet weet wat er gebeurd is toen ik in Frankfurt was? Krijgen we dat weer? Ja, ik zal je dan niet meer lastigvallen. Nee Zullen... toch, de broeder Wolfgang. Als hij een vrouw ziet, gaat hij blozen en slaat hij zijn ogen neer. Oh, zo bedeesd is hij. Ik zei toch dat ik je er niet over zou lastigvallen. Trek nou niet zo'n ongelukkig gezicht. Hoe moet ik dan kijken? Ik snap jou niet. Je krijgt een vorstelijk aanbod. Ik vind dat je het niet mag laten lopen en ik laat je gaan. En dan is het niet goed. Ik ga niet naar Londen om... Omdat ik nog niet kan. Er is iets dat me hier houdt. Dan? Weet ik niet. Bovendien, als ik zou gaan, dan zouden we elkaar in twee jaar maar een paar maanden gezien hebben. Al Alboot we het dubbele, dat is het me niet waard. Het lijkt er meer op dat je hier blijft om een eer te bewaken. Het lijkt er meer op dat jij alles doet om een weg te krijgen. Oh, blijf dan maar, blijf dan maar. Maar als er niet gauw geld op tafel komt, hebben we zelfs geen grosje om, om hout voor de kachel te kopen. Dan stoken we de pianoforte op. Oh, je zou graag. Soms ook wel eens willen opstoken. Eigenlijk gelukkig, maar dat heksen niet willen behandelen. Ah, allora, om te beginnen moet ik de stad uit. Bevel van Ogerand. <laughs> maar als ze mij een pasaport geven, ga ik naar... Uh, ...Santo Petersburg of, of Londra. Ik snap er niks van, wat is er gebeurd? Eh. dat pamfletje heeft mij de das omgedaan. Daar was ik al bang voor. Daar was ik al bang voor toen ik het in Frankfurt las? Hoe haalde je het in vredesnaam in je hoofd om de keizer te beledigen? Ja, ik heb een spelletje gespeeld en verloren. dat? Nou, het was niet zo intelligent eh, om dat pamfletje te schrijven. Maar... Sabe... Het gekke was... Toen ik het af had... Voelde ik mij opgelucht. En cosa rara, no? Je hebt gespuwd in de hand die je voedde... Wanneer hij je niet bevalt, moet je hem stilletjes de rug toekeren. Anders slaat hij je dood. Je bent stom geweest, Lorenzo. Ah, ah, ah. Piano, piano, mazart. Hè? Escuta. Jij en ik... zijn twee... differentie soorten mensen. Jij bent een burger. Ik ben een... Overling. Jij voelt je het beste thuis tussen mensen die zijn zoals jij... die denken zoals jij. Maar ik... ik hoor aan of thuis. Ik ben een... In... Ik ben een dichter, ik ben een. Un prestidigitatore. Como se in het Ik ben goochelaar met paroli. Daarom voel ik me thuis in, in een milieu met intriges, waar je, waar je iets kunt bereiken met de kunst van het wijnzen. Waar alles een, een dubbelzinnige betekenis heeft. Capito? Ja. Ben. Escuta, een noot klinkt als een noot en als niets anders. Capito. Maar paroli kunnen altijd iets anders betekenen... dan ze schijnen te betekenen. En daardoor zijn ze ook veel gevaarlijker dan jouw noten. E certo. En dat ik in de problemen zit vanwege iets dat ik heb geschreven... dat zou een musicus nooit kunnen overkomen, capito. Hm. Ik ben in... Uh, uh, Orzel. Ik ben een orzel en het of is de stal waar orzels te vinden zijn. Ja. Ik mag met anderen vliegen om de strand te vechten, zolang ik de koe maar niet steek. Eiko, nu heb ik gesproken, Het doet. Met opzet of per ongeluk? Ah, dat weet je nooit van tevoren. Dat bepaal je pas achteraf. In elk geval moet de orzel voor de toekomst... een andere stal, een andere strand... met andere koe gaan zoeken. Hebben ze hier ontslagen? Ik heb je ontslagen? Epiograve. Ik moet me ergens buiten wenen beschikbaar houden. De politie is nog niet klaar met mij. Ja, dan hoef ik jou ook niet meer te vragen... of ik nog kans heb op die functie van tweede kapelmeester. Oh, die kan je vergeten. En ik stupido dacht dat arts-hertog Frans... de nieuwe imperatoren zou worden... Daarom heb ik je ook aangeraden hem op voorspraak te vragen. Maar ik. Ik heb mij vergist. Scusi, mozart. Ach, laat maar. Jij kan het ook niet helpen. Ik weet niet eens of ik dat baantje eigenlijk wel zo graag wil hebben. Torwart zal wel eens een nopjes zijn met jouw val. Oh, certo. Hij heeft mij oogstpersoonlijk het theater uitgezet, Laura. Weet je dat, Ponte? Het lijkt wel al alsof ieders leven ineens een andere wending neemt. Eerst Heiden, nou jij. Mij heb je toch niet meer nodig. Je hebt mij zelf geschreven dat de Duitsers opera's in hun eigen taal willen horen. Hm? Ja, Amico, waarom ga je niet met mij mee als ik met de politie klaar ben? Oven genoeg, in tutta Europa. Het zou mij niets verbazen als het over niet al te lange tijd met die hoven gedaan was, Lorenzo. Hm. Dan heeft deze dichter. Geen brood meer. Jij kunt altijd nog een winkeltje openen. Maar al die die horloges en die snuifdozen... die je in de loop der jaren van het adellijke kanai... hebt gekregen voor je fratsen. Dat noem ik nog eens... een degelijk advies. Ik moet er vandoor. Ik heb straks een les. Zie mij elkaar nog, voordat je voorgoed vertrekt. Ik denk het wel. Maar opera's zullen we nooit meer samen maken. Die drie die wij gemaakt hebben, die waren goed. Certo, e come. Veel geluk dan. Maak je me maar geen zorgen, amico. Ik sterf oud en felice in een zacht bed. Arrivederci. Arrivederci, carissimo mio. het een sonate? Het wordt een concert, denk ik. Ah. Ja, ik weet het al. Een muzikaal portret van Maria Hofdemel, geboren op cornie. Dat zal ik er met grote letters boven zetten. Het is een beetje droevig. Ben ik zo? Een beetje. Maar de compositeur nog meer. Hela, het zou toch mijn portret worden? Elk portret is ook een portret van de maker. Speel nog eens wat. Ik weet nog niet hoe het verder gaat. Als het een portret wordt, hoef je toch maar naar me te kijken. Hm? Het is een portret in muziek en muziek verandert voortdurend van gezicht. Mm, dan staat het vandaag somber. Ja, dat is ook geen wonder. Ik kom net bij Daponte vandaan, waar ik heb mogen horen... dat ik er niet op hoef te rekenen tweede kapelmeester te worden. Nou ja, zoveel kan me ook niet meer schelen. Is er iets? Ik had je al lang moeten zeggen... dat je nooit voor die functie in aanmerking zou komen... Maar ik, ik had er de moed niet toe. Uh, hoe wist jij dat? Hofdemel vertelde het me. Zei hij er ook bij waarom ze me niet moesten? Ja, maar ik weet niet of hij het verhaal heeft aangedikt... omdat hij denkt dat je hier niet alleen voor pianoles hebt. Wat, wat zei hij dan? Dat je bij het hof weinig vrienden hebt. Bedoel je de stal of de koe? Hé, huh? ik kan je niet volgen. Ach, dat is iets wat ik vandaag heb geleerd. Bedoel je het eigenlijke hof of de kliek eromheen? De kliek eromheen... Men vindt je te onbeheerst, onbeschamd. Ja, te weinig hoveling, ik weet het. Dat is me vandaag al eens verteld. En hoe vaker ik het hoor, des te beter bevalt het me. Het gaat ze aan het hof niet om mijn muziek, maar om mijn manieren. En als het ze bij hoge uitzonderingen is om mijn muziek gaat... dan vragen ze zich af of mijn muziek wel wel gemanierd is. Bah! Ze vonden je muziek opdringerig, zei Hofdemo. Het oor krijgt geen rust. Zo. Mijn muziek weet zich dus niet te gedragen in de oren van die snuifdozen. Mooi zo, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik die lui niet nodig heb, Ze doen maar. Je gaat je baan als kammercompositeur toch niet opgeven? Denk er niet aan, ik spuug niet op de hand die mijn voet. Maar ik hoef er ook geen gunsten meer van. Uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen daar gelaten. <laughs> Daar ben je eindelijk. Ach, ik was al even bang dat je niet zou komen. Goeiedag, Heiden. Het spijt me dat ik wat aan de late kant kwam. Ik moest lopen. Hier, neem wat rum. Of wil je wat anders? Uh, geef me wat. Alsjeblieft. Het is zover, hè? Morgen gaat er naar Londen. Ja. Ja, het is zover. En met jou? Oh. Ik hoorde dat O'Reilly je een aanbod heeft gedaan. Hoe weet u dat? Mag ik je Mr. Salomon uit Londen voorstellen? Hij heeft het me verteld. Uit Londen? Wat zeg ik tegen hem? Spreekt hij Frans of, of Italiaans? U kunt Duits spreken. U spreekt Duits? Ja, ik ben in Keulen geboren. Ah. Dus u bent degene die onze papa Heiden naar Engeland ontvoert? Ontvoert? Nee, dat niet helemaal. Het slachtoffer heeft een contract ondertekend... waarin hij met de ontvoering instemt. Niet waar, Heiden. <laughs> Zo is het, ja. Dus we gaan u echt verliezen. Ziet u niet op tegen de reis? Nee. Ik verheug me er zelfs op. Vooral om de zee te zien. Ik weet hoe die eruit ziet. Veel water, weinig bergen. Wilt u me even verontschuldigen? Ik zie daar Stephen Storres binnenkomen. Die heb ik lang niet gezien. Tot straks, Heidem. Eh, uh, tot straks. Waarom ben je niet op O'Reilly's aanbod ingegaan, Mozart? Het leek me een redelijk voorstel. Dat was het ook. Maar ik kan nog niet uit Wenen weg. Ik heb hier nog wat af te maken. Wat dan? Als ik ooit uit Wenen weg ga, mag het geen vlucht lijken. Ze zullen hier eerst van me leren houden. En dan zal ik ze in de steek laten. Om ze pijn te doen. Ik ben blij dat je die weer als je tanden weer laat zien. De vorige keer was je zo gedeprimeerd... dat ik er helemaal maar van werd. Lukt het componeren weer? Dat lukt me altijd wel. Maar zelfs een aap houdt op met zijn kunstjes... als hij geen nootjes meer krijgt. Ben je weer met iets bezig? Ja, zijn plannen. Ik zal muziek schrijven waarvan hun harten zullen breken... Die been als die gaan wat beleven. Ik weet dat dat gek klinkt als ik het zeg, bovenkamer. Maar pas je een beetje op jezelf als ik weg ben. Dat moet u nodig zeggen. God Heiden, we zien elkaar toch wel teruggeven. Ik zal proberen op de been te blijven. Ik ook. Meneer, er is opgediend. Je bent dronken. Huh? Wat zou dat? Neem niet elke dag afscheid van mijn beste vader. De vriend, bedoel Wat zie je eruit? Je zweet als een paard. Heb je koorts? Wat heb ik? Of je koorts hebt. Dan moet je mij niet vragen? Nou, kom, ga zitten. Ga zitten. Een je schoenen uit. Toe, help al nou een beetje mee. Weet je, Stansi, we zien hij er nooit meer terug. Zijn oh, er nog niet zulke nare dingen? Ik weet het zeker. Hij verdrinkt in die grote grijze zee. Oh, onzin. Oh, oh, als kind ben ik ook de zee overgestoken. Dat was in, in 17... Ja, nog wat. Ik weet waarover ik praat. Ik was bang. Zo bang is een hond voor al water. Al dat water. Oh, mijn god, wat ben ik dronken. Kom nou hier met je voet. Ik kan er zo niet bij. Wat oh, heb je toch een hey. lekker kontje? Oh, oh. Oh, Wolfgang, <laughs> hoe kan ik je nou helpen? Oei, Wolfgang. Handen thuis, dat zijn de billen van de heer Soesmaier. Dan moet jij afblijven. Wolfgang, je bent vervelend. Maar dat wil ik niet. Kom eens bij me. Nee, op schoot. Net als vroeger, als je verdrietig was. <laughs> ik ben niet verdrietig. Ja, ik wel. Waarom dan? Omdat jij het niet meer bent. Er is zoveel niet meer als vroeger, Stansi. Eigenlijk Alles. Soms kan ik er wel om huilen. Maar dat doe ik niet. Anders denk jij nog dat ik dronken ben. Maar waarom moet je dan huilen, Wolfje? Omdat wij samen oud. Van de liefde. Ik, ik bedoel van dat gevoel. Van, van toen. Daarvan zal ik alleen nog iets krijgen in mijn opera's. Je zegt niks. Ik hou. Zie je dan niet dat ik hou? Ach, is Marie. Ik, ik ben dronken. Oh, hou toch niet. Hou nog niet. Stadler, goed dat ik je tref. We doen het. Het gaat door. Wat doen we? Wat gaat door? Jezus, wat zie je eruit. Heb je uitgangen? En niet alles tegelijk. Jos, mijn vrouw. Eerst... Chicaneder en ik gaan een opera maken. Voor zijn theater. We hebben al een sujet, luister. Het wordt iets met tovenarij en Egyptische motieven. Egypte is al een mode. Volgens Chicaneder trekt dat gegarandeerd volle zalen. Ha, wenen zal weten wie Mozart is. We stoppen er ook nog wat vrij met z'n Dat past goed bij het Egyptische. Ik vind die Chicaneder ons maar ordinaire spullenbaas. Maar als jij eraan doet, zal dat vast prachtig worden. Wat mankeert er nou weer aan Chicaneder? Niks, behalve dat het een scharrel is. Maar waar heb je in godsnaam gezeten... Het lijkt alsof je vannacht niet naar bed bent geweest. Nee, ben ik ook niet. Ben ik ook niet. Ik ben vannacht met Chicaneder en een paar anderen doorgezakt. We hebben de hele opera doorgenomen. Chicaneder vindt dat er ook een ballon in moet. Wat zit je me nou aan te kijken? Volgens mij heb je koorts. Onzin. Het lijkt wel of je lauw aan hem geslikt hebt of zo. Wel, nee. Ik ben met een nieuw pianoconcert begonnen. Hè. Ik heb het vanochtend toen ik thuis kwam uitgeschreven. Hier, neem wat wijn. Dat is goed tegen de hoofdpijn. Anders krijg je er wel van. Stadler, ik werk weer. Als ik opsta, heb ik mijn hoofd vol muziek die ik moet opschrijven. Voor opgesteld dat je naar bed gegaan bent. God, wat moet ik nog veel schrijven. Nee, daar moet je niet om lachen. Wacht, laat ik je wat vertellen. In Frankfurt zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Oh. Luister nou even. Ik weet mijn hele leven niet beter of ik ben compositeur van muziek. Maar wat een compositeur is, heb ik nooit geweten. Oh? ja. Wat zijn compositeurs? Zijn ze te vergelijken met dichters, schilders, graveurs... of toch met pastijbakkers, stalknechten... of de opperkoperpoetser van zijn majesteit? In Frankfurt begreep ik ineens alles. Ineens drong het tot me door... dat ik altijd het verkeerde met mijn muziek heb nagestreefd. Wat streefde je dan na? Ik wilde iets worden... en de muziek als middel gebruiken om dat te bereiken... Maar nu zie ik dat de muziek niet het middel is, maar het doel zelf. Begrijp je? Half. Ik zal het je uitleggen. Mijn vader heeft me geleerd dat je goed je werk moet doen... ...god eren en je mm. heer naar de ogen kijken als je geluk niet wilt mislopen. Mm. Ik heb altijd gedacht dat er iets aan deze wijsheid mankeerde. En nu weet ik wat. Zo? Wat dan? Toen ik in Frankfurt was zag ik daar al die kale jongens rondlopen... die door de Jacobijnen, hoe die lui ook mogen heten, Frankrijk waren uitgejaagd. Mm. Ik zag hoe ontreerd dat die niets nutten waren. Ze konden niet eens hun eigen pruik poederen. Maar bij de audiënties vonden ze het doodgewoon dat men hen voorrang verleende. En wat heeft dat met jou te maken? Alleen maar dit. Toen het me weer eens gebeurde, zei ik tegen mezelf... mijn vader dacht altijd dat hij zijn plaats in de wereld te danken had aan zijn heer. Mm. Maar het was precies andersom. De heer heeft de positie te danken als een zogenaamde ondergeschikte. Om het cru te zeggen, de slavernij is geen uitvinding van de slaaf, maar van de meester. Alleen probeert de meester de slaaf te laten denken dat het omgekeerd is. En nu? Toen ik naar wenen kwam, maakte ik mezelf wijs dat ik vrij was. Ik had geen meester meer. Maar wat deed ik? Je ging als een gek op zoek naar een meester. Precies. Ik bleef me gedragen als een knecht. Ik had de antichambres van Salzburg verruild voor de antichambres van het hof. Nu is dat voorbij. Eindelijk voelt me vrij. Ah. In de nacht van 5 december 1791 is Mozart overleden. U heeft geluisterd naar Mozart 1790. Een hoorspel geschreven door Allard Schröder. Rolverdeling Lorenzo da Ponte Arnold Gelderman Johan van Thorwaart, Peter Arians Wolfgang Amadeus Mozart Marcel Maas Joseph Haydn, Hans Veerman, Constanze Mozart Paula Major Anton Stadler Jules Hamel Maria Hoofdemel Ineveen Zues Maier en borden van het Boektheater Hans Pauwels. Technische realisatie, Leon Dubois en Gertenbach. Regie, Hans Karsenbarg.